Vincent. Vader. Hoe komt u hier? Met de trein, jongen. Met de trein. Dat ik je zo moet aantreffen in deze ellende. Als ik geweten had dat u kwam. Wat had je dan gedaan? Hm? Had je me om de tuinen willen leiden? Hoe had je dat willen doen? Hm? Als je geweten had dat ik kwam. Zo'n opmerking typeert je volkomen. Het leek me best om je maar te verrassen. Zo leef je dus, in deze deplorabele omstandigheden. Terwijl wij thuis in de mening verkeren dat je tenminste een veilig onderdak had gevonden bij de familie Denis. Ze heeft u dus toch geschreven? Gelukkig wel. Mevrouw Denis draagt je een goed hart toe, Vincent. Ze is zelf moeder en begrijpt het. Ik dat... kon niet anders. Niet? Die kreet komt me bekend voor. Het schijnt zo langzamerhand je wachtwoord te worden. Je kon niet anders. Hoe, hoe had ik mijn mensen ooit recht in de ogen kunnen kijken... als ik daar was blijven wonen? In welstand. Overdrijf toch niet altijd zo. Afgezien van het feit dat je ons beloofd hebt... dat je goed voor jezelf zou zorgen... denk je echt dat je met deze, deze stap ook maar iemand in dienst hebt bewezen? Kijk eens om je heen, Vincent. Kijk eens naar jezelf. Heb je er enig idee van hoe verlopen je eruit ziet? Misschien verkeer je in de illusie dat de mensen hier nu iets bijzonders in je zien. Maar geloof me, alles wat ze zien is een pauper... die er net zo gebrekkig aan toe is als ze zelf. Denk je echt dat je op deze manier mensen tot Christus brengt? Door je te verlagen tot het pijl waarop zij moeten leven. Maar alles wat ik wilde, wordt het verschil wegnemen. Het maatschappelijke onderscheid vernietigen dat er tussen ons bestond. Om hen duidelijk te maken dat... Dat... Wat? Je denkt werkelijk dat je je met hen bezighoudt, hè, Vincent. Terwijl je al die tijd eigenlijk alleen maar bezig bent met de indruk die je op hen maakt. Dat is niet waar. Niet? ...onderzoek je geweten. U kent de mijnwerkers niet. Nee, maar ik ken jou. Je zwelgt in je eigen opofferingsgezindheid. En je denkt dat dat iets met naaste te maken heeft. Ik wil niet zeggen dat je hier geen goed werk doet. Van de familie Denier heb ik begrepen... ...dat je dag en nacht in de weer bent geweest... ...om de zieken in het dorp te helpen. En dat is natuurlijk alleen maar prachtig. Maar het gaat me nu om de onderliggende motieven. Die vertrouw ik niet helemaal. Je bent hier als zendeling gekomen. En een zendeling moet even als een predikant zijn stand ophouden. Afstand bewaren. Zijn waardigheid niet uit het oog verliezen. Vader, al die dingen interesseer me geen zeer. Omdat je de gevaren van deze roeping niet onderkent. Wie een ander wil helpen, terug wil brengen tot God... moet er in de eerste plaats op toezien dat hij zelf niet verloren gaat. Hij kan niet toegeven aan elke impuls die in hem opkomt. Hoe edelmoedig ook. Hij moet zijn verstand gebruiken. Het werk dat hem te doen staat kan echt niet in een handomdraai gedaan worden. Daar gaat een, een heel mensenleven van strijd, van vallen en opstaan, van twijfel, van verlies mee heen. Het lijkt me het beste dat je nu maar je spullen pakt en teruggaat naar de familie Denis. Hoor je me, Vincent? Ik hoor u. Laten we dit... Uh incident maar beschouwen als een even treurige, als komische vergissing. Van nu af aan hou je je aan onze afspraak. En als je de neiging in je voelt opkomen om weer een eh, drastische stap te ondernemen, dan, dan laat je me dat van tevoren weten. Is dat afgesproken, Vincent? Goed, jongen. Kom dan maar mee. Zit u hier in het donker? Je er toch geen bezwaar tegen als ik een lichtje maak? Uh. Zo. Ik. Ik ben vandaag in de mijn geweest. In de mijn? Welke? De markas. Oh. En hoe vond het? Ja, ja, de eerste keer schijnt nog een angstige ervaring te zijn hè? Men wordt in een mand neergelaten, hè? een soort kooi Nee, dat bedoel ik niet De, de mensonwaardige toestand daar De erbarmelijke omstandigheden waaronder gewerkt moet worden Ik was op het ergste voorbereid, maar dit, dit, dit tart elke beschrijving Er zijn gangen daar, meneer niet. Waar de arbeiders alleen maar op handen en voeten in terecht kunnen Waar ze op hun zij moeten gaan liggen om de steenkool te kunnen loshakken en overal zijpelt het water langs de wanden. Welke vrouwen daar. Jonge meisjes en kinderen van nog geen tien jaar die een losgemaakte steenkool moeten verzamelen en in wagentjes laden. Ja, dat is altijd zo geweest, meneer Vincent. Nou, ze zijn er al gewoon. Ja, maar dat is nog het ergste. Ze zien er zelf nog nauwelijks iets ongewoons in. Zo afgestompt raken ze. Maar ik weet wat me de doen staat. Morgenochtend, het eerste wat ik doe. We stellen van plan? naar de directie van de mijn gaan ik zal ze daar duidelijk maken dat als ze niet onmiddellijk maatregelen nemen om de situatie in de mijn meneer Vincent ...vergeet niet wat uw vader hebt beloofd toen u afscheid van hem nam U zoudt niks ondernemen wat tot gevolg zou kunnen hebben dat u maar dit dit bent u ooit in de mijn geweest meneer Niet ik nee, ben ik, bakker ik ben een kikbakker van beroep ik weet dat geen van die heren ooit beneden is geweest dat is heel goed mogelijk maar evengoed geloof ik niet dat u er verstandig aan doet om ...om ruzie met ze te gaan maken, hè? Je brengt u zelf alleen maar weer in nevenmoeilijkheid. Ik zal wel moeten, ik... Ja, glaske beer, meneer Vincent. En te ontspan u nou eens een beetje, hè? De manier waarop u leeft, hè? Dat kan echt niet, u, u trekt u alles zo persoonlijk aan, hè? Dat houdt er niet vol. Als je zo doorgaat, meneer Vincent... ...dan geef ik u geen tien jaren meer... Tien jaar is genoeg. Mevrouw Denis. mijn naam is... Dominee Bonte. Ja, wij kennen u wel. Al kent u ons niet. Jean-Baptiste, kom je even. U komt van meneer Vincent. Is hij thuis? Nee, maar... Jean-Baptiste. Kom op. Mijn man en ik zouden even met u willen praten, dominee. Nou, u toch hier bent... Ah, goeiemiddag, dominee. Het me niet kwalijk dat ik u geen hand kan geven? Ik was zo. Of verontschuldig u toch niet? Ik zeg juist tegen de dominee... dat we is met hem over meneer Vincent zou willen praten. Zie de dominee. We weten werkelijk niet meer... Jean-Baptiste, vertelde gij het maar. Oh, joh. denk ik dat de dominee al op de hoogte is... van meneer Vincent doen en laten. Helaas, dat is ook de reden dat ik hem moet spreken... Oh, hij was toch al verontwaardigd over de toestand in de mine. Maar sinds die ontploffing... In de main, La grappe. Is er geen oors meer met hem te houden. Hij heeft zich zo opgewonden over het feit... dat de directie het niet nodig vond... een hospitaal voor de slachtoffers in te richten. Hè? Hij heeft ze beledigd, dominee. En toen hebben die heren hem de deur gewezen. Ze zeiden... Als u ons niet met rust laat, meneer Vincent... dan zullen we u bij de gekken laten opsluiten. Dat heeft hem zich erg aangetrokken. Oh, nee. Toen die staking onder de mijnwerkers oortbrak. Jean-Baptiste heeft hem steeds voorgehouden. Bemoeide er niet mee, meneer Vincent. Straks geven ze hem nog de schuld. Meneer Vincent was bang dat de mijnwerkers geweld zouden gebruiken, ziet u. Daarom heeft hem zich bij de stakers aangesloten. En wat denkt u? Het was juist zoals ik al zei. De ere beschuldigde hem meteen van opruiende taal. Ik weet het. Het is mijn droeve plicht om... Oh. Wat, dat? Wat gebeurt daar? Het is meneer Vincent. Ja, de goede, Jean -Baptiste. Uh, vleegels. Vleegels, nog oh. ze gooien met stenen. Jean-Baptiste, zie je dat toch? vleugels, vleugels wilden wel alles mogen er Ze hebben geraakt, meneer Vincent. Het is niets. Maar uw bloed. Alleen maar een schrammetje. Die kinderen, ze bedoelen het niet zo. Dominee Bonte. U hier? Wat kijken jullie allemaal zonde? Is er iets gebeurd? Ik uh, heb hier een brief voor u, meneer Van Gogh. Van het comité. Oh. Slecht nieuws. Het spijt me u te moeten zeggen dat het comité... Uh, zich genoodzaakt heeft gezien... u... Uh, ...uit uw functie te ontslaan. Afgelopen dus. Meneer Vincent. Trek het u niet aan, mevrouw Denier. Het is uw schuld immers niet. Het is niemand schuld. Het is allemaal een gevolg... ...van het grote misverstand. Het verschrikkelijke misverstand... ...dat er tussen de mensen bestaat. Niemand heeft het begrepen... Hij beschouwt mij als een gek, omdat ik een waar christen wil zijn. Hij zegt dat ik schandaal veroorzaak, omdat ik de ellende van ongelukkige probeer te verzachten. Hij jagt mij daarom weg als een hond. Ik... ik weet niet wat ik moet beginnen. Misschien hebben ze wel gelijk ben ik alleen maar een... niet in een leegloop. Ik zou me niet langer verzetten. Vandaag vertrek ik nog. Het is een... misverstand. Dit was het vierde deel van... Vincent van Gogh, een hoorspelserie in twintig delen geschreven door André Kuiten. Vincent van Gogh, John Leddy. Zijn vader, Paul van der Lek. Mevrouw en meneer Denis, Johanne Verstraeten en Bob Verstraten. Dominee Bonte, Donald de Marcas. Dominee roche Jan Burkes. Mons Erik Schuttelaar. Een moeder, Nora Boerman. Een dokter, Lex Gorel. Het harmonium werd bespeeld door Nick Harmans. Technische verzorging: Jan Bosboom en Bram Hengeveld. Regie: Johan Wolde. Vincent van Gogh. Een hoorspelserie over het leven van Vincent van Gogh in twintig delen, geschreven door André Kuiten. Deel 5. De hand in de vlam. Ik zou zo zeggen als je de klok hoort luiden. Als ik jou was, zou ik ook maar eens voortmaken. Het geeft geen pas als een dochter van de dominee te laat in de kerk komt. Ik wacht op Theo. Dat doe je niet. Die ene keer dat hij er is? Theo en ik wandelen samen naar de kerk, want we hebben nog iets met elkaar te bespreken. Over Vincent zeker. Willemien. Ik ben op weg. Varovke en de kleine jongen met je meegaan. Waar is Vincent eigenlijk? Is het bed waarschijnlijk. Hij zal weer de hele nacht hebben zitten tekenen. Vincent gaat niet meer naar de kerk. Je begrijpt wat een probleem dat voor vader is. De mensen vragen er niet naar, maar intussen. Ik ben blij, Theo, dat je je een paar dagen hebt kunnen vrijmaken. Er zijn dingen die jij misschien beter tegen hem kunt zeggen dan wij. U moet een beetje geduld met Vincent hebben, mama. Dat heb ik wel, maar vader niet. Hij ergert zich verschrikkelijk aan Vincent's uh, excentrieke gedrag. Dat gaat ook wel weer over. Als dus je het mij vraagt, is hij nog steeds niet over die ongelukkige periode in de boerinage heen. Ah, dat is alweer bijna twee jaar geleden, Theo. Hij kan toch niet blijven wrokken? Hij moet er moet nog eens een einde komen aan dat chaotische bestaan van hem. Vincent is nu 27, hij dient een vast beroep te kiezen. Laat hij een keus doen en er zich aan houden. Hij heeft gekozen. Dat tekenen is geen vak, dat is een liefhebberij. Kan hij in zijn vrije tijd doen. Het is alleen maar een excuus om er zo slordig bij te lopen. Oh. Moet je daarom lachen? Mam. Vincent is niet iemand voor een vak. Hij zoekt iets. Iets dat zijn leven betekenis geeft. Het had de godsdienst kunnen zijn, maar dat is het niet geworden. En die ervaring heeft hem zo verbitterd... dat hij nu helemaal niets meer van Godsdienst wil weten. Nu tekent hij. Met hart en ziel. Zoals hij alles met hart en ziel doet. En ik voor mij, ik geloof daarin. Het is niet eens dat hij er zoveel talent voor heeft. Maar het is een inzet... Zijn enorme wil om daar op dat papier iets wezenlijks uit te drukken. Iets wat er in hem leeft. Hoeft u echt wel wat ik zeg? Oh, het spijt me, Theo. Ik zat aan iets anders te denken. Vincent heeft me gevraagd om een goed woordje voor hem te doen bij Kee. Bij Kee? Bedoelt u dat Vincent... Maar Kee is een nicht van ons. Een volle nicht. De dochter van mijn zuster. Jij moet met hem praten, Theo. Oké, okay, je heeft pas een man verloren. Ze heeft daar verschrikkelijk veel verdriet van, ook al praat ze er niet over. Mijn vader en ik hebben haar voorgesteld om een tijdje hier bij ons te komen logeren... zodat ze er eens uit zou zijn. Uit dat huis in Amsterdam, waar een man zo lang ziek gelegen... heeft het tenslotte eens gestorven. Ze heeft onze uitnodiging aangenomen. Ook al omdat het zo goed is voor haar zoontje. Als nu Vincent haar graag lastig valt met, met zijn gevoelens... dan vrees ik het ergste... Hij bedoelt het heus wel goed, maar je weet zelf hoe onstuimig Vincent is. Heeft hij u gezegd? Dat... Nou, dat wist ik al lang. In het begin dacht ik dat het alleen maar hartelijkheid van hem was. Hij ging veel met haar wandelen, speelde uren met de kleine jongen. We hadden er allemaal plezier in, omdat hij eindelijk weer eens vrolijk was. En je weet zelf hoe gek hij kan doen. Hij kon keelaar te lachen. Maar soms zat hij zo naar haar te kijken. Hij houdt van haar, zegt hij. En nou, dan wil je dat ik eens uitzoek hoe haar gevoelens voor hem zijn. Arme Vincent? Arme kezer je bedoelen. Als zo doorgaat, dan zorgt hij weer voor een onmogelijke situatie. Zo pijnlijk. Mijn hart krimpt in als ik er aan denk. Wil jij met hem praten en hem zeggen dat. Oh Theo, we hadden lang op weg naar de kerk moeten zijn. Straks zijn we te laat. O, hoe kan ik nou toch zo de tijd vergeten? Ik zal gauw uw mantel pakken. Maar hij heeft dus nog niets tegen Kee gezegd. Nog niet. Praat je met hem? Ik zal het proberen. Lukt het een beetje? Ja, man, Je laat me schrikken. Kijk nou wat je gedaan hebt. Ah, een lijntje meer of minder. Ja, ja. Hoe vind je het worden? Met die tekening was je gisteren toch ook al bezig. Ben je gek. Dit is de vierde. Het is hetzelfde onderwerp. Zo leer je wat tenminste. Uh -huh. Mag ik even dat schetsboek kijken? Uh -huh. Wanneer heb je dit gemaakt, die boer met schop? Uh, van de week. Die heb ik wel tien keer gedaan, in allerlei standen. Spitters, saaiers, ploegers, mannen en vrouwen. Ik zit wel eens naar mijn hand te kijken. Ze is over het papier haast. En daar, daar kan ik toch opeens zo opgewonden raken. Dan denk ik, alsjeblieft, ik heb een tekenaars En ik ben erg blij dat ik zo'n instrument in mijn lijf heb. Ook al is hij nog zo onwillig. Wat ik jou zeg wel, Vincent... Mm -hmm. Oh, ik hoor het al. Je hebt met vader gepraat. Met moeder? Ik heb wel met ze te doen. Wat bedoel je? Nou, het is niet leuk iemand in de familie te hebben die je niet kunt vertrouwen. Ja, je bent onredelijk, vindt ze. Ja, dat zal wel, wel. Maar jongen, ze kunnen me soms zo op mijn kop zitten. Niks er dan van me. Ik ben een luie hond die van het geld van zijn broer leeft. Nou, hou alsjeblieft op. Ja, maar zo is het toch. Ze begrijpen niet dat tekenen geleerd moet worden. Dat dat leren tijd kost. Dat ik er niet iets bij kan doen. Jij begrijpt dat wel. Je stuurt me geld zodat ik me 24 uur per dag aan deze werk kan wijden. Je weet dat ik je later met interesse terugbetaal. Ze verwachten dat ik me schuldig zou voelen. Dat ik je geld aanneem. Dan zeg ik, nou, als Theo er net zo over gedacht... als jullie, dan zou ik geen cent van willen hebben. Nou, dat weet ik toch wel. Een heide ben ik... ...omdat ik het verdomme nog een stap in de kijk te zetten. Ja. Dus ik vergeten gemakshalve... ...wat ik allemaal had moeten uitstaan tegen de burinage, ter ...terwille van wat ik geloofde. Toen ik ontslagen werd... ...ik heb op mijn kamer zitten janken, jongen, als een kind. Ik was zo ongelukkig toen. Ik dacht er serieus over om daar dan meteen een eind aan te maken. Ik ben er weer uitgekomen, maar... ...jongen, vraag me niet hoe... Eén ding kan ik je wel vertellen. Als je eruit komt... dan ben je niet meer hetzelfde naïeve jongetje van vroeger. Ik weet nog... ik weet nog hoe het tenslotte tot een besluit kwam. Of een dag dacht ik... kom, ik moest maar eens naar Courrières gaan. Daar woont de schilder Jules Breton. Nou kende ik heel Jules Breton niet en Courrières ligt in Frankrijk. Dat is een heel eind weg als je recent hebt en gedwongen bent om te gaan lopen. En zie je... Ver van huis krijg je soms zo'n zo'n heimwee. Niet aan je vaderland, maar... naar het land van de schilderijen. Ik vond dat die meneer Breton zulke prachtige landschappen maakte. Kortom, ik ga op pad. Hartje winter, jongen. En koud. Ik deed er een week over, voetje voor voetje. Toen stond ik eindelijk voor zijn atelier. En? Was die thuis? Breton? Weet ik niet. Ik heb niet aangeklopt. Het was zo'n spiksplinternieuw bakstenen gebouw. Pijnlijk, regelmatig, ongezellig, kil, vervelend. Ik stond daar en ik dacht... Nee, hier moet ik niet zijn. Ik heb me omgedraaid en ik ben weer weg gaan lopen. Jij bent niet goed, wijs, Vincent. Maar, maar toen gebeurde het, Theo. Terwijl ik daar door het Franse landschap liep... tussen de bevoerde velden... begon het te dagen. Hier. Binnen mijn hoofd. Opeens was het licht. Ergens onderweg daar... ...heb ik dat besluit genomen. Ik neem het tot dood ...dat ik in mijn moedeloosheid in de steek heb gelaten weer de hand... ...en ik ga weer tekenen. Ik, Vincent van Gogh, zal kunstenaar worden. Daarom werk ik als een razende. Tot deze... ...tekenaarsknuister, zwaar en moe van wordt. Maar er zal een dag komen... ...en dat duurt heus niet zo lang meer... ...dat ik van mijn werk zou kunnen leven. En dan... Wat dan, Vincent... Krijg jij je geld terug? Nee, ik wil iets heel anders zeggen. Waarom niet? Nou, kijk nou maar niet zo geen heilig naam en kom dan mee voor de draad. Nou, Wat dan? Het is nog te vroeg om erover te praten. Waarover doe je niet zo kinderachtig? Nou, beloof je? Ja, ja, als het gaf. Het is Kay. Wat is er met Kay? Ik... ik ben verloren, jongen. Ik heb het zo te pakken. Ik dacht dat ik de liefde had leren kennen, je weet wel, toen in Londen, maar vergeleken met wat ik nu voel. Maar ik moet mezelf in toom houden. Ik, euh, ik, ik ken P. niet zo goed, ik weet alleen dat er dat een er man overleden is, nog niet zo lang geleden. Ja, ik zag dat ze steeds aan het verleden dacht en zich erin verdiepte met, met devotie. Dat is ook een van de redenen waarom ik van haar ben gaan houden. Hoewel ik dat gevoel respecteer en het mij ontroert en treft, zie ik er toch ook iets fataals in. Ik wil trachten iets nieuws te wekken, dat het oude niet wegneemt, maar dat evenveel recht op staan heeft. Begrijp je dat? Dat begrijp ik, ja. Maar Vincent, als ik jou was, ja. Dan zal ik proberen om papa en mama er zoveel mogelijk buiten te houden. Zie je, ik, ik weet hoe jij in elkaar zit. En ik ben ervan overtuigd dat je gevoelens alleen maar eerlijk en nobel zijn. Maar papa en mama staan er een beetje anders tegenover. Ik bedoel alleen maar te zeggen... Als je de opwelling in je voet opkomen om haar je liefde te verklaren... Dat heb je toch nog niet gedaan, hè? Nee. Wacht er dan nog even mee. Tot keer weer terug eens in Amsterdam... Het komt er toch niet op een dag meer of minder aan, als het je ernst is? Ja. Je hebt gelijk, maar... Het is moeilijk, hoor. Vincent! Theo! Eten! <laughs> hoor je dat? Het lijkt alsof er we weer kinderen zijn. Hm. We komen eraan! Ga je mee, Vincent? Als ik maar wist hoe zij... Of zij ook... Kom dan nou maar, hè. Slaapt de kleine jongen, Kees, als een roos. Nog voordat ik hem goed eens zijn bedje had gelegd. Hij was ook zo moe van dat en stoei. Kan ik helpen met de afras? Nee hoor, het is zo'n mooie zomeravond. Ga jij maar fijn bij de anderen in de tuin zitten. Ik zet zo ze Kees zit je daar? Waar zijn de anderen? Vader en Theo zijn er een eentje wandelen. Ze zullen nog wel het even allemaal te bespreken hebben voordat Theo teruggaat naar Parijs. Wat een prachtige sterrenhemel, hè? Zo helder alsof het een friesnacht is. Je zou het toch moeten kunnen schilderen? Ik vraag me af, voor zover ik me herinner, heeft nog nooit iemand dat geprobeerd. Dat mis je wel in Amsterdam. Deze avondrust. Een vallende ster! Zag je hem? Nee. Ik mag een wens doen. Ik heb een wens gedaan. Ik kan je niet vertellen wat ik gewenst heb, want dat geldt het niet. Je hebt een schat van een zoontje, Kee. Weet je wat hij zei vlak voordat hij in slaap viel? Nou? Hij zei, oom Vincent is de aardigste oom die ik heb. Zei hij dat? Ja. Geen wonder, je speelt ook zoveel met hem. Omdat ik het zelf zo leuk vind. Zou je niet altijd buiten willen wonen, Kee? In zo'n klein boerenhuisje, zo heel eenvoudig. Het riet de dak erop en van die roodgroene luiken voor de ramen. Met een tuintje vol bloemen ervoor. En dan moest hij erachter. Ik zie het zo voor me. Heb je het koud, Kay? Nee, nee. Ja, hè, voor de... Niet treurig zijn, Kay. Ik ben niet treurig. Je hebt het ergste gehad. hoe nou, bedoel je? Ik was... Als je iets ergens overkomen... En het wordt donker om je heen. Zo donker dat je denkt dat het nooit meer licht zal worden, dan, dan... Maar het is niet donker om me heen, Vincent. Het is niet zo dat ik niet meer zou weten... waarom ik zou willen leven. Mijn man is gestorven... maar hij is niet weg. Hij is altijd bij me. Hier in mijn hart. Ik ben niet wanhopig of zo. Ik moet er alleen nog aan wennen dat... dat hij niet meer zichtbaar is. Ik weet zeker, Kay... dat hij zou willen dat je gelukkig bent. Ja, tuurlijk. Je bent nog jong, Kay... En je zoontje heeft een vader nodig. Ik denk misschien dat ik toch. Het blijft nog even kijken. Ik wil je iets over mezelf vertellen. Zie je, als je alleen bent, en ik ben veel alleen geweest, dan ga je je afvragen hoe het komt dat je alleen bent. Er brandt een groot vuur in je ziel. Maar niemand komt er zich ook bij warm. Voorbijgangers zien hoogstens een sliertje rook uit de schoorsteen komen. ...en ze we vervolgen weg. Dan begin je te twijfelen. Je kunt dat vuur laten uitgaan. Je kunt ook dat vuur blijven verzorgen. Vertrouwen in de toekomst hebben. Geduldig afwachten. Tot het moment dat er iemand langskomt... ...die het vuur ziet... ...en erbij komt zitten. Misschien wel om te blijven. Ik... Ik, ik, ik zou zo graag... ...meer voor je willen betekenen dan... ...alleen maar een goede vriend... Meer voor je zoontje willen zijn dan alleen maar de aardigste oom. Als je me de kans geeft geven... Vincent, om... er is iets dat je goed moet weten en daarna wil ik er nooit meer over praten. Ik ben heel gelukkig met mijn man geweest en toen is hij gestorven. Het is niet aan mij om te vragen waarom, ik aanvaard het. In feite maakt het geen verschil voor mij, zie je? Want mijn verleden en mijn toekomst zijn één. Ja, ik begrijp dat, Kay, maar als ik je zeg dat... Laten we vrienden blijven, Vincent. Want als je anders dan vriendschappelijke gevoelens voor me koest... dat. Dan, Vincent, zeg ik je nu dat ik die gevoelens nooit zal kunnen beantwoorden. Maar je weet niet wat je zegt, Kay. Je kan er nu zo over denken, maar over een tijdje. Nee, Vincent. Ik ga naar binnen nu. Ik hou van je, Kay. Ik. ik zal je net zo lang beminnen. tot je in het eind ook mij bemint. Ik wil. Nee. Met je trouwen, Kay. Nooit, nee, nee, nee neem me. Nu is het genoeg geweest, Vincent. Je moest je schamen. Ik zou niet weten waarom. Kay is je nicht. En. Daar bestaan regels voor, vader. Dat weet u net zo goed als ik. De wet voorziet in alles. Maar realiseer je dan niet wat je gedaan hebt? Ik ben me voor geen kwaad bewust. Je hebt haar vertrouwen in ons beschaamd. We hebben Kee en haar zoontje uitgenodigd... ...omdat we haar in de gelegenheid wilden stellen hier bij ons wat tot rust te komen. Naar alles wat ze heeft moeten doormaken. En wat doe jij? Je achtervolgt haar met je absurde attenties. Huh. En maakt haar het leven hier zo zuur dat ze hals over kop is teruggegaan naar Amsterdam. U schijnt niet te begrijpen, vader, dat ik van haar hou. En wat dan nog? Dan had je moeten zwijgen. Waarom? Ze mag zich nu geschokt tonen. Maar het zal toch een troost voor haar zijn te weten dat er tenminste iemand is die bereid is te leven oh, met haar. Welk leven bedoel je? Is dat leven van jou dan zoiets bijzonders dat ze zich gelukkig mag prijzen dat jij... Goud toch op alsjeblieft. Het is wel een van die, van die ongebreidelde hartstochten van je. Ja. Jij houdt van haar en dus moet zij zwichten. En je zal niet aflaten. Nee, nooit. Wat het ook kost. Zie je dan niet in, Vincent, dat het van heel slechte smaak getuigt je zo aan iemand op te dringen. Ik heb haar gezegd dat ik met haar wilde trouwen. Dat is alles. Dat was ontijdig en onkies. Onkies? Mag ik u vriendelijk verzoeken, vader... om zulke uitdrukkingen niet meer tegen mij te gebruiken? Ze zei nee, Vincent. En dus moet jij zwijgen. Dat valt te bezien. Het gaat niet om wat ze zegt... maar om wat ze diep in haar hart voelt. Voor jou? Niets. Intense afkeer hoogstwaarschijnlijk. Ach, u kent dat gevoel. U kunt me beledigen zoveel als u wilt, vader. Ik ben nog door haar woorden... nog door uw belediging uit het veld te slaan. Maar ik weet wat me te doen staat... Ik ga regelrecht naar Amsterdam. Ik ga haar in haar eigen huis om mijn hand vragen. En dan zullen we zien wat ze zegt. Dat doe je niet, Vincent. Dat doe je niet. Wie is daar? Ik ben het oomstrikker. Wie is het? Vincent. Vincent van Vogt. Kan ik binnenkomen?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 Uh, we zaten nog aan tafel. Heb je al gegeven, Vincent? Nee. Ja, dank u. We komen er in ieder geval even bij zitten. Hm? Weet u zeker dat Kee er niet is? Waar is ze naartoe? Waar is Kee naartoe, moeder? Kee, je, uh, is uit. Goed. Als Kee uit is... dan wacht ik wel tot je weer thuis komt. Kee heeft ons verteld dat je... kan ik op een hartig met je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 Ze wil dat Vincent haar met rust laat. Wie soms een kop koffie? Nee, dank u. Ik, ik zou graag willen dat u bij de. Dat u de tongen was van mijn bruchte bedoelingen. Alles wat ik verlang is. kijk gelukkig maken. Als ze me naar me wilde luisteren. Liefde is toch iets positiefs. Iets sterks.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 Deze olielamp. Ziet u die vlam? Laat me haar zien zolang ik mijn hand in deze vlam kan houden. O, oh, ongelukkige. Oh, Je zult haar niet zien. Verlaat mijn huis. Eruit. Niet onmiddellijk. Eruit. Eruit. Weert? Hm? Of Vincent van de pasteurij? Ja. Goeiet in zijn kop. Hebt. Dat er grijpt er niks van. God, de ermvroken met haar kindje. Door een mens amper kou in het graf? Ja, je zou toch zeggen? De lullijk manneke. De lantafanter en in de losbol. Dan loopt men langs de straat met zijn tekenmap en zijn klaapstulikken. Nog niet en zijn stoot om zijn neigen te onderhouden. En daar had het in zijn kop de ermvroken te dwingen met hem te trouwen. Gelukkig is ze zo verstandig geweest om van hem af te poeieren. Ze is er half over kop tussen uitgegaan. Geef er is ongelijk. Zijn ouders zitten er toch wel mee? Ze laaien eronder. Ook al houden ze een eigen goed. Het is een treiterkop. Alle man heet het erover. Ze moesten hem de deur uitgooien. En een nagel is een doodskist. Het is een klier. Die Vincent van de pasterij. Oh, ben jij het? Uh -huh. Hoe vaak moet ik het nog zeggen, Vincent? Huh? Wat nou weer? Je schoenen, ze zitten onder de modder.